7 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. In Zeist staan zo'n 200 vrijwilligers klaar... om te gaan zoeken naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Burgemeester Jansen zal vooraf een korte toespraak houden. Er wordt straks gezocht naar sporen op plaatsen... die de moeder van de vermiste kinderen heeft aangewezen. Het zijn onder meer speeltuintjes waar het gezin vaak kwam. De politie heeft het idee dat de 38-jarige vader vorige week maandag veel plaatsen heeft bezocht waar het gezin vaak kwam. In de bossen van Doren en Renen wordt ook weer gezocht, dit keer door tien mariniers. Ze doen dat op basis van nieuwe tips die bij de politie zijn binnengekomen. Een criminele bende uit Engeland en Ierland heeft duizenden paarden geleverd aan vleesverwerker Willy Celta in Os. Het paardenvlees werd vermengd met rundvlees. Dat meldt één vandaag. Het vlees kwam uiteindelijk als 100% rundvlees in de winkel terecht. Aanvankelijk werd gedacht dat de paarden afkomstig waren van Poolse en Roemeense slachthuizen. Uit onderzoek in Nederland is gebleken dat meer dan duizend restaurants, winkels en slagerijen vlees hebben verkocht van celten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit riep in verband daarmee 50 miljoen kilo vlees terug. Maar uiteindelijk werd anderhalf miljoen kilo getraceerd. De rest is waarschijnlijk opgegeten. In Amsterdam is de AEX op de hoogste stand van het jaar gesloten, op iets meer dan 366 punten. Het is een winst van 0,7 procent, net iets meer dan de winst op de beurs in Londen, Frankfurt en Parijs. De beurzen reageerden meer op optimisme op Wall Street dan op de economische cijfers in Europa. Volgens die cijfers zitten Frankrijk en Nederland nog in een recessie, terwijl Duitsland licht groeit. Het weer, vanavond en vannacht, wordt het vrijwel overal droog... en de minima liggen tussen 6 en 8 graden. Morgen wordt het 15 graden... en in de loop van de dag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. A ah, en nu bij Verkeersinformatie viel op de A1. Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Bunschoten, 4 kilometer. De A4 is dicht vanuit Bergen op Zoom naar Antwerpen. Na nou, een met een vrachtauto. De weg is dicht tussen Halster en Knoop in Daarom moet het een keer omrijden vanaf knooppunt Sabina. En het een keer naar Bergen op Zoom rijdt dan om via Roosendaal... over de A59, de A17 en de A4. 21 mei verschijnt en uit de bergen kwam de Echo. De schitterende nieuwe roman van Galet Hosseini. Schrijver van de bestsellers De Vliegeraar en Duizend Schitterende Zonnen. En uit de bergen kwam de Echo. Een roman over hoe mensen elkaar liefhebben, elkaar verraden... en hoe ze zich voor elkaar opofferen.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 Dames en heren, goedenavond. Volgens sommigen is voetbal een spelletje... maar voor onze gast, de Sport van de Telegraaf... is voetbal een manier van leven. En die begon toen hij in 1965 als hier getuige was... van de debuutwedstrijd van ene Johan Cruijff. En dat is zo'n beetje de aftrap van zijn boek Zuivere speeltijd. Een reis door de voetbalhistorie van de meest invloedrijke en gevreesde sportjournalist van Nederland. Hier is Jaap de Groot. Uw presentator is Petra Possel. Zeg Jaap, dan hoor ik nou dat je invloedrijk en gevreesd bent. Ja, daar krijg ik ook van op. Kijk, invloedrijk, dat, dat hoor je wel vaker, maar gevreesd. Dat, uh... Ik was nog helemaal niet tot aan de tanden gewapend. <laughs> ik moet een ja, hele andere ja, houding ja, aannemen. Ja, nee, dat, dat verbaast me elke keer weer. Maar ja, het schijnt zo te zijn. Ik, ik zat er eerlijk gezegd nooit zo besteld. Je, je ziet er eigenlijk een beetje uit. Als, of, of, of je, ja. je presenteert je als een hele lief... Uh, beetje... Nou, zoals ja, ik ben. Gewoon een lieve, ja, lieve man. Ja, ja, zoals ik ook ben. Ja, maar dat kan toch niet waar zijn... als je eigenlijk chefsport van de Telegraaf bent... van de grootste krant van Nederland. Mm, nou ja, je bent als, als, als journalist ben je natuurlijk gewoon bezig met feiten. En als de feiten zijn zoals ze zijn, en het is hard... dan schrijf je je op. Kijk, wat dat betreft ben ik on, ook ongecompliceerd. Ik mm -hmm. ben een aardig jongen. En buiten mijn vakgebied uh, kan ik soms heel aardig zijn. Maar binnen mijn vakgebied uh, ben ik wel met mijn vak bezig. Dus met ja. de voor- en tegens van... Uh, van wat het op je pad komt. Ja, en hoort daar ook bijvoorbeeld de emotie woede bij? Uh, ik, ik ben wat dat betreft toch wel redelijk nuchter, hoor. Hm. Ik heb wat dat betreft toch de afgelopen dertig jaar behoorlijk wat meegemaakt in, me, in, in, in de sport dat je toch wel uh, de echte extreme emotie die komt eens in de zoveel tijd op, maar niet meer structureel. Eens in de zoveel tijd. Ja. Denk je nog de laatste keer dat hij opkwam? Uh, ja. Weet ik, het was heel gek, het had niks met voetbal te maken. Ik was in de Tokyo-dome in, uh, in, uh, in Japan. En het Nederlands honkbalteam uh, uit het niets vandaan uh, Cuba versloeg. En de halve finale van de World Baseball Classic haalde. In, een, in uh, ver weg van huis, genegeerd door de Nederlandse media. Op het grootste mondiale evenement, misschien wel van uh, 2013. En uh, ze hadden de dag daarvoor voor uh, 57.000 Japanners. 41 miljoen Japanse tv-kijkers. Een enorme oorwassing gehad met 16-14 verloren. Ze stonden in de voorlaatste inning met, uh, met uh, 6-4 achter. Ik geloof dat het 6-4 was. En hij had het niet vandaan in de laatste inning. Hij vond de ploeg zichzelf. en ging van 6-4, wonnen ze met 7-6. Ja, en die ontlading was zo puur en zo mooi. Ja, het, ja, dat, dat vind ik prachtig om te zien. Dan heb ik een brok in mijn keel. Ja, maar de woede die kwam omdat het genegeerd werd door de Nederlandse media. Nee, nee, nee. Maar U, uiteindelijk is dat ook je, je voordeel. Want je zit uiteindelijk daar. Ik zat met de verslaggever het NRC Handelsblad. Uiteindelijk hadden we het Rijk alleen. Dat is ook dus wel je had een, een vorm van, nou ja, bijna exclusiviteit. ja. Ja. Maar je, we komen wel meteen op een gevoelig punt, want dit komt in het boek ook uh, meerdere ja. malen naar voren. Namelijk dat jij vindt eigenlijk dat de Nederlandse. Ja, Nederland eigenlijk de sport enigszins negeert of, of, of tekort doet. Volledig. Kijk, wij hebben gewoon geen, geen sportcultuur. Kijk, als je ziet hoe, uh, hoe Nederland omgaat met zijn literatuur, hoe Nederland omgaat met zijn kunst, dat hebben we echt. Dat zit in ons DNA. Nou, De wijze waarop de, uh, we een kunst en een. En een, en een, en een Zullen we een, een, een kunst-DNA hebben of, of, of, of, of ja, voor, voor de Gouden Eeuw de, de, de grote meesters? Nou, dat hebben we dus niet in de sport. En dat, ja, dat is sneu voor de sport, want er is zoveel uit te halen. Het is, zo, uh, het is ook zo universeel. Het, het wordt zwaar onderschat. We hebben het laatst ook weer gezien... Met, met de ambitie om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Dat ging niet eens over het geld of wat dan ook. Het ging puur om richting de jeugd, juist in deze tijd van recessie... een stip aan de horizon te creëren in 76 sporten die we in Nederland hebben. Om de jeugd gewoon ook ja. van... Hé hey jongens, er is ook dit is nog eens alternatief aanwezig. En dat wordt dan gewoon met, een, met één haal uit het regeerakkoord wordt dat gehad. Terwijl ze tot 2016... Gewoon dan had het niet eens over geld hoeven te gaan. maar puur over een ambitie. en jongeren een soort van. van ja, mooie worst voor te halen. Het, het sleutelwoord is natuurlijk ambitie. Ja, maar gewoon ook uh, inspireren. Dat is het eigenlijk. Ik vind het overigens heel ah. grappig dat jij dit zegt. Want, want ik werk dus hier voor dit uh, programma al elf jaar. Uh, een kunst, cultuur en uh. media programma. en bij. Alle sportevenementen worden wij eigenlijk toch enigszins terzijde geschoven... Ja. omdat de sport dominant is uh, ja. in de radio- en televisiecultuur. Ja, en dan krijg... Dus wij krijgen dus de indruk, maar misschien is dat een verkeerde indruk... en kun je mij op een ander idee brengen... dat sport eigenlijk ongelooflijk aanwezig is. Ja, maar dat is, dat is weer uh, de massa. En dan, is het weer, dan wordt de sport weer gebruikt. Uh, je ziet ook altijd de verkeerde mensen dan uh, de kart trekken. En dan zie je dus eigenlijk de, de puurheid van de sport zit hem in de sporters... En, ja, kijk, ik ga dan maar, school... Wat bedoel je met de verkeerde mensen dan? Nou kijk, we hebben tot zeg maar, eind jaren 60 of midden jaren 60... had je in Nederland een soort verenigingscultuur. Dan had je elke wijk, elk ja. dorp, had daar uh, zijn sportverenigingen. Dan werd de notaris of de schoolmeester, die werd dan voorzitter. Ja. Nou, midden jaren 60 is de sport zich gaan professionaliseren. Maar wie zijn zich gaan professionaliseren? De spelers, uh, de trainers, maar niet de bestuurders. Dus je kreeg daar een soort scheiding van geesten... Van, van hobbyisten die leiding gaven aan professionals. Nou, dat, dat, dat, dat, dat levert elke keer weer eh, kortsluiting op. En daardoor hebben we in de sport heel veel. de sport zichzelf heel veel echt tekort ja. gedaan. Maar vind je dat, niet dat in de sport in de media wel heel erg zichtbaar is? Nou ja, omdat Zowel het, op, om, op televisie Omdat als op, het verkoopt. Omdat het ja. verkoopt. Maar dan komt het weer terug bij de, bij de decision makers, bij de politiek, bij. Uh, met name ook de politiek. De mensen die moeten beslissen hoe het, hoe het met, met, met, met, met, met uh, talent, hoe je met talent omgaat, mm. hoe je de sport begeleidt. En dan zie dat, je dat, dat daar totaal het gevoel van wat echt nodig is. Het, het koesteren van talent, het begeleiden van, van, van underdogs. Weet je, dat is uh, knullig. Dat, dat is amateuristisch, dat, zeg je. Heel, heel amateuristisch. Ja. Ik denk dat als we nog vijf minuten doorpraten. dan zijn we opeens in het hart van de Ajax-discussie. Maar ja. dat doen we lekker niet, want we gaan dit hoogtepunt even uitstellen. Oké. Okay. We gaan nog even een ander onderwerp. Oké, okay, want inderdaad, het heeft wel een raakvlak. Want het is. Ja, absoluut, dat, dat wist ik. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ik voel het uit ja, ja, ja. mijn water. Ja. Uh, we gaan nog even over iets anders. Nou ja, zometeen Chelsea en Benfica in de arena. Ja. Volgens mij kom jij net uit de arena rijden. Ja, ja. En rij je waarschijnlijk ook weer terug naar die wedstrijd. Ja, ja. 60 miljoen mensen gaan er naar kijken op ja. televisie, heb ik begrepen. Scheidsrechter is Björn Kuipers, een ja. Nederlander. Wordt het een spannende wedstrijd? Of... Ja, het zijn twee uh, traditieclubs. Echt, uh, wat dat betreft kon je geen mooiere finale hebben in Amsterdam. Een, go een goede Engelse club en een ja. hele mooie Portugese club. Jij houdt van Engels voetbal, hè? Ja, ja, ja. Dus, uh, het, daar is het dus wel een onderdeel van de cultuur. Daar, daar is of je nou... De, de slager op de hoek neemt... of je neemt de minister-president... iedereen heeft zijn favoriete club. Ja. En bij ons gaat het van de slager op de hoek... tot de... tot de... de, de, de het beheren van een café. Op het moment dat je in het politieke circuit komt. zit je dus bij mensen te maken die niet echt van de sport houden. maar wel heel goed kunnen inschatten hoe ze de sport kunnen gebruiken. Maar eigenlijk beweer je nu dat Rutte geen voetballiefhebber is? Nee, nee. Het is iemand die. die, die ja, het is een politicus. die is ja. altijd op zoek naar zijn eigen voordeel. En als hij van die vierde sport zijn voordeel kan, kan pakken. dan zal hij dat niet nalaten. Ja, je vindt bijvoorbeeld de Italiaanse situatie dan wat dat betreft iets vriendelijker. We waren net in Engeland hoor, dat weet ik, maar... Ja, ja, iets vriendelijker. Nou, ik vind Engeland, een ik, ik, vind, ik vind, vind Engeland een beter voorbeeld. Ja. Engeland zit het gewoon... Als je dan ziet hoe ze de afgelopen zomer de Olympische Spelen hebben gedaan... waar zie je, in welk land in de wereld zie je dat de Paralympics... uitverkochte stadion van 80.000 mensen oplevert? Ja. Dat, dat, dat zit in de genen. Dat, dat, dat, dat is mensen houden van sport. Ja. En of het nou door een invalide wordt gedaan of door, door uh, uh, Usain Bolt... Dat maakt ze niet uit. Nee. Ander bericht, uh, heel ander bericht. Maar iets wat uh, grote raakvlakken heeft met, jou, met jouw positie als chef sport... Mm. als uh, doorgewinterde journalist. Je zit al 35 jaar, ja. dacht ik, bij de Telegraaf. Is het bericht dat er eigenlijk een opstand is ontstaan... op de NSC Handelsblad redactie. Omdat eigenlijk uitgelekt is dat er 12,5 miljoen aan uh, dividenden... superdividenden uitgekeerd zijn aan, uh, aan, uh, aan de directie van de NSC. Terwijl er op andere vlakken binnen de redactie bijvoorbeeld enorm bezuinigd moest worden, omdat het niet goed ging met de NRC. Nu blijkt het toch een beetje mee te vallen. En is er, ja, zijn er flinke bedragen uitgekeerd. Hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, ik sta volledig achter de redactie. Het is echt uh, van de gekken. En ik moet ook eerlijk zeggen, wij hebben het natuurlijk bij de Telegraaf... het recent ook, ook meegemaakt, met de gouden handrukken. Dat de mensen die echt... Uh, uh, jarenlang bij de telegraaf gewerkt hebben, of het nou verslaggevers zijn of vormgevers, dat daar in die groep gesaneerd moet worden en dat je dus zeg maar een nieuwe managementgroep uh, uh, uh, komt binnen uh, die na twee drie jaar weer weggaan met gouden handdrukken, met zeven zij voor de komma. Ja, dat dat dat heeft niets met het DNA van het bedrijf te maken. Mm -hmm. Het is een krant voor, uh, van harde werkers voor harde werkers en wij zijn ook als redactie daar toen ook uh, in actie gekomen. We hebben ook een brief geschreven naar de directie. En van, ja, wat is dit? dit is, en? Uh, heeft dat resultaat? Nou, ik weet niet wat er, wat, er is. nog geen antwoord. Voor mij zijn ze nog de, volop in discussie. Maar dit, uh, dit is, dit is zo'n slecht signaal. Ja, maar hier blijkt bijvoorbeeld. Ik weet, bijvoorbeeld, dat, ik dat weet het... bijvoorbeeld van onze eigen hoofdredactie. Die kregen het ook een paar jaar geleden. Twee jaar geleden kreeg Shoe Paradijs het ook aangeboden. om uh, een uh, premie te krijgen. vanwege ja, uh, zijn prestatie. Dat heeft hij dan ook geweigerd. Dat, nou, zo Omdat op, de, op andere redacties exact. mensen uit moeten ja, enzovoort. Je hebt dat toen geweigerd. Ik geloof dat bij NRC de winst meeviel. Dus dat, dat, dat er eigenlijk meer geld in kas was dan, ja. ze, dan ze vermoeden hadden van tevoren. Of verwacht hadden van tevoren. Maar ja, dan nog met zulke ja, grote maar je ziet, dus de, je ziet dus weer de, de, de scheiding van waar, waar je nu tegenaan loopt. Je hebt, het kantenbedrijf staat onder druk. Er komen managers, crisismanagers die het moeten redden. Maar die hebben een hele andere... Ja, zit er heel anders in. Het zijn toch ja, mensen met een andere DNA. Mm -hmm. en, en ja, de kritische journalisten, de toch uh, mensen die onder het, uh, ja, eigenlijk midden in het leven staan. Uh, Dagelijks om ze heen kijken, zien wat er ne, de maatschappijloos is. Ja, versus mensen die daar toch wat verder vanaf staan. Ja, ja, duidelijk. Luisteraars, u kunt reageren op deze uitzending. Jaap de Groot is onze gast. Hij is chef van sport van Telegraaf. Hij is dat al een aantal jaren, maar daarvoor was hij verslaggever en hij reisde de hele wereld af. Hij is, ik heb het even opgeschreven, negen keer na het WK voetbal geweest, acht keer bij het EK voetbal, twee keer naar de Olympische Winterspelen, drie keer naar de Zomerspelen en dan hebben we nog niet alle honkbalwedstrijden. En weet ik veel wat die man allemaal bezocht heeft? Hij heeft alle grootte der aarde ontmoet. Het staat ook in zijn boek beschreven. Nou, hij is dus onze gast vandaag. Hij heeft een boek geschreven dat heet Zuivere speeltijd en een beetje de anekdotiek van een ja. 20% tw uh, oude indiaan meets man die van een paling houdt in, uh, in, in Volendam. Zeg ik even mm. nu, gewoon zo uit yeah. het blote hoofd. Nou, dat, die, die verhalen die staan allemaal in dit boek. Het gaat helemaal niet alleen maar over voetbal. is voor mensen die niet zo sportief uh, ingesteld zijn... ook uh, leuk om te lezen welke avonturen hij allemaal beleeft. Als u wilt reageren op deze uitzending... doe dat dan via onze website radiokunsthof.nl. Het gastenboek daarvan. Of u kunt ook twitteren. Uh, hashtag radiokunsthof. We gaan... Het boek is eigenlijk in, in drie fases te verdelen. Ik heb, de eerste hoofdstukken zijn eigenlijk van... Ik ben opgegroeid in het eerste deel van mijn jeugd in Amerika... met honkbal, En dan kom je naar Nederland. Texas, Zuid-Texas. Zuid-Texas, Laredo, Texas. Mm -hmm. Dus een stad wat door de Rio Grande gescheiden wordt... in een Mexicaans deel en het Amerikaanse deel. Ik ben opgegroeid in het Amerikaanse gedeelte... wat voor 80%... Uh, uh, indiaans is min of meer. Ja. En uh, ja, dan kom je... Dus de eerste hoofdstukken van het boek gaan over het feit... hoe je als jonge jongen eigenlijk het voetbal ontdekt... en eigenlijk de liefde voor het uh, voetbal ontwikkelt. Want je begon, je jeugd begon met honkbal. Ja, met honkbal. Ja, natuurlijk, Amerika. Ja. Opgevoed met honkbal. Maar was het moeilijk om je over dan te geven nee, aan... Nee, je bent hetzelfde als toen de tijd als je jong bent. Uh, ik kwam naar Nederland, ik werd de klas teruggezet op de lagere school. Maar binnen zes, zeven binnen maanden sprak ik Nederlands... Weet je, dus je pakt veel sneller als kind pak je de nieuwe dingen die je ja. aangereikt wordt, pak je op. Het grappige is, want dan wil ik toch even voor de luisteraars thuis uh, vertellen. Mm. Ik heb jou echt heel veel op televisie mm. gezien. En ik wist heel erg, gewoon met mijn ogen mm. dicht, hoe je eruit zag. Maar nu ik weet dat, je, dat er een indiaan in jou schuilt, zie ik het opeens ook heel goed. Ja. Hoge jukbeenderen, donkere ogen. Je hebt echt een beetje een indianenkop, ja. om het maar even onnodig te zeggen. Ja, ja. Voel jij je ook verbonden ja, maar, nou ja op een gegeven moment dan natuurlijk. Uh, Kijk, ik heb als hobby het verzamelen van indiaanse kunst ik heb uh, in amerika heel veel uh, stammen bezocht en dat vond ik altijd heel mooi om bij welke stam ik ook kwam om dan iets heel authentieks mee te nemen met name op kunstgebied ja. en of het nou een zandschilderij was of, of een of een of een beeldje of of wapens wapentuig gewoon Verzamelen. Ik heb ook ja. een prachtige verzameling. En ja, elke keer dan kijk ik naar nou zoiets, of het nou een schilderij is of zo. Dan denk ik denk, oh ja, dat was toen. En dat was toen. Dus elk stuk kunstwerk is ook weer een herinnering. Ja, jouw moeder is Texas? Ja, dus Garcia. Mijn, mijn moeder is ik ook, uh, in Amerika heet ook Jacob de Groot. En dat schrijf je dan aan elkaar. Garcia. En in Nederland ben ik Jaap te groot. Jeetje Mina, dat is toch wel een overgang? Ja, dat. Is, ja. Uh, het, is, het kan niet smakker in het vignet. Ja. Is dat niet? Uh, ja, ik, niet, ik, hm? ik wil je niks aanpraten. Maar niet traumatisch geweest om van het zuiden van Texas met een India deels Indiaanse moeder en in die cultuur van honkbal grootgebracht. Hm? Om dan gewoon zo in die Hollandse klei overgepoot te worden? Nee, want ik, ik, ik, uh, ik ben toch iemand die, die het leven neemt zoals het uh, komt. Hm? En dat heb ik eigenlijk van jongs af aan gedaan. En in feite, wat, wat, wat er gebeurd is is dat je eigenlijk, uh, ja, je hebt, omdat je uit Amerika kwam, heb je ook later als journalist heb je een, uh, ja, een je hebt je eigenlijk je bredere blikveld uh, behouden. Je hebt natuurlijk al heel jong, ben je met heel veel dingen, verschillende dingen in aanraking ja. gekomen. Ik had op mijn tien had ik geloof ik al acht keer in een vliegtuig gezeten. Ja. Nou, dat zijn dingen die, ja, ja die je bent wat dat betreft, wat op een jongere leeftijd wat doorleefde dan ja. de rest van je leeftijdsgenoten. Getuige, jouw boek heeft jouw vader een hele grote rol uh, gespeeld in de transfer mm. van honkbal naar voetbal. Ja. Hij heeft je, zoals je schrijft, in de voetbalhemel binnengeleid. Ja. Uh, en dat was natuurlijk niet zonder reden, want hij was zelf niet uh, mm. eerste geen onverdienstelijk voetballer. Hij was geselecteerd bij Ajax. Ja. Maar los daarvan, hij vond het ook nodig, denk ik. dat jij ging ah, Hij vond het gewoon heel leuk. Kijk, hij heeft tot vlak voor zijn dood. Ik, nou, hij is vorig jaar overleden. Hij is op 3 december overleden, ja, 80 Tachtigjarige leeftijd. En uh, ja, hij, hij belde altijd tijdens wedstrijden wedstrijd op. En dan haalde hij weer zijn gram over Ajax of wat dan ook. Terwijl hij, ja, hij zat heel dicht op de club. Hij is tot redelijk kort voor zijn dood voorzitter van Lucky Ice geweest. De vereniging van oud, oud eerste spelers. Die altijd gingen golfen samen. Ook, ja, ja. Ja, niet voetballen. Ja, dat verbaast mij dan weer. Nee, nee, nee, maar goed. Dat, dat, die, die groep kon niet meer. En, ja. en de groep van Lucky Azië ging voetballen. was ging altijd onder leiding van Sjaak want Die houdt nooit op met spelen. Ja, ja. Maar mijn vader, die vond het prima zo. Die vond golf uh, met zijn groepje mensen. Dus uh, Aan van der Wel en de Gerrie van Mouwerik. En, en, en, en, echt oude. oude hap. Dat, Weet uh, jij nog uit je hoofd hoeveel maal je vader gescoord heeft voor Ajax? Nou, voor mij was het 28 keer of zo? Nee, 21 keer. 21 keer. Ik, ik, even weet, even ik weet dat het een heel hoog gemiddelde was. Want hij, omdat hij ook piloot was, kon hij niet altijd spelen. En hij heeft dus relatief, ik geloof iets van 35 wedstrijden eerst eerste gespeeld of zo. En hij heeft een vrij hoog uh, ja. gemiddelde gescoord. En het aardige was, ik geloof van die 21 doelpunten, waren het geloof ik 17 winnende doelpunten. Wat dat betreft was het wel iemand die... Vier uh, op... seizoenen, dertig officiële wedstrijden... En, en hij was een hele lange spits. En ja. dat, staat echt, uh, ja, ja. dat staat echt in zijn cv als, als ja. bijzondere verdiensten. Ja, hij was iemand die op het juiste moment de trekker kon overhalen. Ja. Ja. Betekent het dat jij dan ook kon voetballen? Want hij kon voetballen. Ja, hij kon voetballen. Uh, ik kon uh, ja, redelijk voetballen. Maar ik was eigenlijk, mijn probleem was een beetje dat ik, ik hield van sport... Dus ik, ik ging hongballen, ik ging waterpolen. Dus ik kan me herinneren dat ik 14, uh, 14 jaar was, dat ik op zes, zeven sporten zat. Ik kon gewoon niet kiezen. Ik vond gewoon sporten aan zich leuk. Ja. En uiteindelijk, uh, en uiteindelijk dat, is ook, dat heb ik later ook begrepen, waar ik echt, uh, echt talent voor had, Zij, zeiden ja, veel, was honkbal. En, maar dan had ik het probleem dat mijn ouders in die fase in Spanje gingen wonen. En de club waarvoor ik speelde kwam uh, promoveerd en kwam met uh, dubbelheaders. Uh, die moesten zaterdag zondag spelen. Door heel Nederland heen. Ik was student met weinig uh, met en geld. Jij was, was 15, je woonde op ja. kamers en je ouders zaten in Spanje. Ja, ja en ik kon dat niet betalen. En ja, het was ook mijn hele weekend was weg. En ik wilde ook blijven voetballen. Dus toen heb ik honkbal uh, aan de kant geschoven. Ben ik gaan voetballen, maar dat, dat, dat was een stuk, uh, stuk minder in kwaliteit. En toen ging ik ook vrij jong. Op twintig jaar kwam ik bij de Telegraaf terecht. Ja, En toen moest ik in het weekend weg. Dus toen kwam van trainen ook niks. Dus ik ben eigenlijk uh, op, op niveau ben ik eigenlijk vrij jong gestopt. Uh, met, met, met, met, met, met zeg maar sport op, op niveau. Ja, want je moeder die speelde honkbal, als ik goed ging. Softbal. Softbal. Okay, dat is toch even ja. echt wel iets heel anders. Ja. Nou maar, ja, dat is eigenlijk honkbal voor vrouwen. Maar gewoon iets zachter, zullen we ja, zeggen. Ja, dat ik Je ja, had hetzelfde probleem als ik. Ik was, ik was wel een. een een elegante atleet, maar ik was niet zo snel. En met name mijn eerste tien meters waren een probleem. Maar, nou, dat had ik echt van mijn moeder. <laughs> die, maar die, was traag, meters. die was zo traag, die was traag dikke stroop. Maar die loste dat met softball heel uh, goed op. Want die had vier kinderen gehad. Ze kwam in Nederland. En ze speelden in een team van allemaal meiden van 17, 18, 19 jaar met paardenstaarten. En daar kwam ze tegen de veertig aan. En het enige wat ze deed, was de ballen het veld uitslaan. En dan kon ze wandelend de honden honken langs, <laughs> weet je. Ze dus dat, uh, dat dus speelden nog best goed dus. De, de, de startsnelheid werd nooit een beroep op gedaan. Nee, heel goed. Ja. Uh, je was dan traag daarin, maar je bent heel snel in de, in, in, in de journalistiek... als een, een komeet gestegen. Dat kwam ook omdat je heel ambitieus was. Want je ging gewoon met, met, met militaire precisie... bereiden je je interviewaanvragen voor. Omdat je eigenlijk gewoon de grote der aarde... Uh, wilde spreken. Dat is vrij snel ook gelukt. Is het zo. Uh, uh, want je, wil, je schrijft in je boek. Ik wilde altijd journalist worden. Uh, nou, oh. niet, niet, niet helemaal. Het is eigenlijk. Het is me overkomen. Ik heb eigenlijk in mijn leven eigenlijk nooit wat uh, gepland. Want ik, dat ik op het lyceum zat. wilde ik eerst uh, sportleraar worden. Dus een sportacademie. Alleen de, op een gegeven moment in die periode wilden heel veel mensen wilden dat. Hmm. Toen uh, wilde ik archeologie, archeologie gaan uh, studeren. En toen was ik op aangenomen, op de VU. Maar toen had ik op een gegeven moment iets van... ja, we ben ik in godsnaam mee bezig? Moet ik nog negen à twaalf jaar? En je was nog maar een week bezig, hè? En, en uh, nou, we waren volgens mij niet eens begonnen. En toen heb ik alles weer ingeleverd. Maar omdat mijn ouders in het buitenland woonden... en ik toch iets had van... ik wilde niet op de, op de portemonnee van mijn vader leven... schreef ik gewoon stukken over, uh, over mijn eigen wedstrijden. Ja. Dus als ik bij mijn hommelclub... en ik hoorde dat de regionale krant... had problemen met correspondent. Dus ik zei, nou, mag ik dan stukjes over de wedstrijd waar ik dan zelf uh, bij betrokken ben. Kan ik die dan schrijven, en dan kreeg ik 35 gulden voor. Dus zo pakte ik mijn, uh, mijn zakgeld. En uiteindelijk is daar een beetje het gevoel van... hé, hey, toen, toen ik mijn boeken inleverde uh, bij de universiteit... had ik iets van, ja, wat nu? En toen dacht, nou ja, dat was eigenlijk ook wel leuk. Maar wat jij bijvoorbeeld ging doen, is een interview maken met Pele. Nou, ja. dat was nou niet bepaald uh, een heel makkelijke target. Daar heb je echt, uh, echt wel even iets voor moeten doen. Ja, maar, maar dat was... Eigenlijk ook weer de uitdaging. Ik, ik, ik, ik heb een soort principe van: kan niet, bestaat niet. En ik was net met de Telegraaf. Ik was in uh, februari begonnen, fe, februari 76, En dat was, dat uh, bewuste uh, Pele-interview was in september, oktober. En in die fase las ik dus allerlei verhalen in allerlei media van grote journalisten, Nederlandse journalisten, die reportage met Pele uh, wilden maken en interviews met hem. Maar 6, 7 pagina's tekst. Maar. Geen interview. Het ja, ging alleen maar over de zoektocht naar Peelen. Ja, en door alles, het entourage en alles. Maar niet, het sfeerverhaal, uiteindelijk hoe het niet gelukt was om hem te spreken te krijgen. En toen kreeg ik een tip dat hij in Antwerpen zou, anderhalve dag zou zijn. Ik dacht, nou ja, even kijken of het mij wel lukt. En uh, ja, het is voorgelegd aan mijn toenmalige chef. Van, uh, kan het? Het kost bijna niks. En uh, nou, zei uh, kijk maar. En die dacht ook van, nou ja, dan, uh, we zien wel. Dan uh, laat, die die snodneus, 24 laat, je, laat die snotneus maar op zijn bek gaan. Ja. Maar ja, dan, dan, dan heb je geluk. Want ik heb toen maar goed, veel... zo'n geluk is een, is een heel, heel fijn geluk. Ja, ik heb heel veel geluk gehad. Dat de juiste mensen op het juiste moment me iets gunden. Ja, maar je hebt er ook wel veel werk van gemaakt. Want je beschrijft in, in al die verhalen hoe je dat dan aanpakt. En ja. hoe je op de goede momenten staat te posten. Hoe je uh, echt, uh, wat ik al zei, met een militaire precisie... eigenlijk de, de uitnodigingen voorbereidt. Bijvoorbeeld Nelson Mandela ja. heb je ook. Heb dat het was ook strategie. Een van de hoogtepunt. Dat was strategie, ja. ja. Is, beschouw je dat ook als een van je belangrijkste journalistieke talenten? Dat je, ja, je komt overal binnen? Nou... Wat je op een gegeven moment merkt, is dat je. je, je door die jaren heen voel je dat je. dat, dat je. dat je dat geluk aan je kont hebt hangen. Nou, en als je dat weet, dan moet je het ook profiteren, moet je het ook afdwingen. Dan wat was het moment dat jij doorhad van. hé? Hey, nou, nee, maar gewoon. de wind in de rug. Ja, nee, maar omdat heel vaak dingen lukten. En wat je ook zei met Pele, was, ik was inderdaad een dag lang bezig met dit en dat, te investeren, met die aan het praten, met die aan het praten. En op een gegeven moment ja, raakte de Gordon Bradley. De vader van de latere bondscoach van Amerika was toen het coach van de co COSMOS. Die, die werd daardoor gecharmeerd. Die vond het, heeft hij ook later tegen me gezegd, hij zei, ik vond het zo mooi, zo'n jonge jongen die gewoon echt alles deed om, maar ook op een, op een nette manier. Zonder dat hij uh, mensen schoffeerde of de wijze waarop je, waarop je dat deed. Dat fascineerde me. En die gaf me op een gegeven moment de, de kans voor open doel door te zeggen: je komt naar de wedstrijd naar de kleedkamerdeur toe, ik gooi hem open en je, uh, laat ik je de kleedkamer in. Nou, dat heb ik toen PLA vrijuit kunnen interviewen. Mm -hmm. Dus het gaat, het gaat om, om dat contact te leggen en om je adresseboekje. Dat zijn uh, jouw uh, belangrijkste wapens. Het is het, is het uh, de, ik noem het de zesde zintuig voor het moment en voor het onderwerp: nieuwsgierigheid, mm -hmm. hard werken. Mm -hmm. En uh, ja, dat is, dat is het eigenlijk. Want op de een of andere manier heb jij het voor elkaar gekregen om de dertig de jaar die daarna volgden alle, alle grote en belangrijke sportevenementen te doen. En je beschrijft in je boek bijvoorbeeld... toen vertrok ik een maand naar Argentinië, ja. Nou ja, noem alles maar ja. op. Ja, maar, een maand. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik geef wel eens lezingen en gastcolleges... voor universiteiten en hogescholen. En de vraag is vaak, ja, 35 jaar, krijg je er nooit genoeg van? Ja, je krijgt er genoeg van als je dus 35 jaar lang genoeg gaat nemen... om met een bloknoot en een pen bij een kleedkamerdeur te gaan staan. Maar als je dus onderkent dat, dat, dat, dat sport heel veel meer te bieden heeft... dan 22 man die altijd aan bal aanlopen. En je, je groeit daarin mee. En ik heb de mazzel gehad dat er, in, uh, dat er processen, tijdens mijn carrière als sportjournalist... processen binnen de topsport hebben plaatsgevonden... waardoor sport raakvlakken kreeg met politiek... Met muziek. Waardoor met, jij Nelson Mandela bijvoorbeeld. Eh, wa wa waardoor, waardoor je de wasbannen kon leggen. Waardoor je ook je, je blikveld. richting de sport kon verbreden. Mm -hmm. waardoor, het waardoor je eigenlijk. Als ook, niet alleen als journalist, maar ook als mens. doorbleef ontwik door ontwikkelen. En eigenlijk gebeurt dat tot vandaag de dag. Mm -hmm. Maar ik merk het nu ook. dat ik eigenlijk heel erg. erg getriggerd was. door de knullige manier bijvoorbeeld. waarop Nederland. zijn Olympische ambitie voor 2028. met allerlei drogredenen en. Politieke dubbele agenda's heeft, uh, heeft vernietigd. Ik heb eigenlijk als belangrijkste reden vooral gehoord dat er geen geld was. Ja, maar op basis waarvan? Er is nooit een onderzoek geweest. Mm -hmm. dat, is, dat is dan weer zo'n zo culverhaal. Wat, uh, dus een van de universiteit heeft een rapport uh, opgesteld. Dat blijkt dan alleen maar om een kostenplaatje uh, te gaan. Geen inkomsten. Als je ziet bij wie ze dat gepolst hebben, dan denk je ook, ja, wat, wat is je referentie? Dat slaat helemaal nergens op. Het is gewoon een culverhaal. En dat bedoel ik ook met het ontbreken van een echte sportcultuur, dus niemand of er zijn maar heel weinig mensen die daar doorheen prikken. En dan denk je, ja wacht even, is dat wel zo? En in deze fase van de Olympische ambitie was, ging het helemaal niet om geld. Dat, 2016 had je iets kunnen realiseren, maar ja, ik heb het ook een paar keer geschreven. Er zaten gewoon de verkeerde mensen, werden gewoon uh, in de gele en de groene ja. trui gehezen. Maar misschien kan je ook zeggen, uh, misschien ben je wel meer Amerikaan uh, dan je dacht... Nou, want, dan, want, dan, dan, want, jouw, want jouw sportambitie ligt veel meer bij de Amerikaanse cultuur dan bij de Nederlanders hebben eigenlijk een beetje de neiging om alles weg te ja, relativeren. Terwijl, terwijl onze Nederlandse topsporters een Amerikaanse mentaliteit hebben. Mm -hmm. dat is, dat is ook, maar de, je, de, wereld, de wereld, de cultuur daaromheen niet. De kijk, Want dat niet. vind ik ook mooi als je nou zo'n Richard Krijd ziet met de inhuldiging, hoe hij die, hoe die, hoe die, die koningspelen georganiseerd ja. heeft in de rug weer gesteund door mensen als Wijers en, en Joop van den Ende, waarbij Joop van den Ende de volgende dag aangaf... dat alle festiviteiten in Amsterdam de Burg, burgers niks gekost heeft... want ze hadden overal sponsors voor gevonden. Ik zeg, kijk, dat was het geluid wat we hadden moeten horen. En niet het geluid wat we tot, uh, tot oktober, uh, toen het regeerakkoord uh, uh, tot stand kwam... Dat geluid wat we toen te horen kregen, mm. dat was gewoon een vals geluid. Dus dan jeuken je handen en je bent ook een organisator, dat weten we ook. Mm. Middels dit boek zien we dat ook weer. Mm. Je houdt ervan om grote evenementen te organiseren. Ja, maar ook jezelf. evenementen uh, die, waar een uitdaging in zit. Ja, ik, maar ik, dan had jij niet gewoon even heel erg op een zeepkist moeten gaan staan roepen. Ja, of nee, je maar, maar dan blijf ik wel de journalist. Dus ik moet, als journalist wordt beleid te beoordelen, niet beleid te bepalen. Dus daar zit voor mij wel de grens. Ja, ja en hoe strak is die grens eigenlijk precies? Want je weet af en toe ook wel, een journalist die op een zeepje staat, toch? Een ja, maar wel op basis van, van, van de feiten. Dus ik zeg op een gegeven moment, hey, dit is. En ik, dat vond ik. Dat is, moet ik wel zeggen, dat dat. Dat is een beetje nu uh, een tricky, uh, tricky stelling. Maar toen ik in het begin jaren negentig de documentaire met Bellesconi uh, maakte. was wel aardig, want dus ze hadden we al een paar jaar bij de krant gevraagd of we een column wilden gaan doen. Maar ik. ik ik ben een redelijk schrijver, maar geen groot schrijver. En ik vind columnisten moeten echt. Er moeten de Remco Kampert, en yep. de, de Jan Mulder en de Nico Dijkshoorn van deze wereld zijn. Ja, mooie dat, pen hebben. Dat, dat ben ik dus niet. Dus ik zocht naar een formule waarbij ik niet in de dertiende en dozijn uh, traject terecht zou komen. En door eigenlijk door Bellus Kroni, die zei al steeds. die had een soort fascinatie om altijd dingen. Uh, niet achteraf te beredeneren, maar vooraf. Te beginnen. Ik denk, wacht even, dat vind ik eigenlijk een hele mooie uitdaging. Dan ga ik in competitie met mezelf. Ik ga column schrijven waarbij ik ga schrijven wat ik denk wat de gevolgen zullen zijn van de beslissingen die op dat moment worden genomen. Dus je steekt je nek uit. Nou, en dat vind je eigenlijk ook weer terug in... Vind je nou, zei je nou dat dit tricky was omdat je de naam Berlusconi ja, gebruikte? Ja, Kijk krijg maar die feiten. En dan, dan denk ik... je dat, dat je meteen in het verkeerde kamp uh, nee, ingedeeld nee, Precies. Wordt. Kijk, precies. Iedereen die, die kijkt dat Berlusconi op dit moment aan. ook wel uh, redelijk terecht. Van, uh... ja, ik begon ze straks al over ja. Italië. Ik denk, hij begint ja. wel over Berlusconi <laughs> als het sportmentaliteit betreft. En de banden. Hè? Ja, maar iedereen die met Berlusconi te maken heeft gehad met Milan... of het nou Rijkaard is, of Van Basten, of Gullit is buitengewoon lovend over die man. En ik moet eerlijk zeggen... Ja, nou moet ik wel eventjes zeggen dat dat hele grote der aarde zijn... die voetballers die je nu noemt. Mm. En het is ook heel logisch dat Belus Koning daar hele dikke maatjes mee is, toch? Dat zou kunnen, maar ik, moet zelf, ik heb hem zelf van de bij uh, een periode meegemaakt. Hij is buitengewoon intelligent. Wat ik fascinerend vond, zijn, zijn, zijn, uh, zijn kracht om mensen die, die hij uh, ontmoet... en dan vijf, zes jaar later weer ontmoet om precies te weten voornaam achternaam. Dus hij kent jou ook. Ja, ja, ja. Je ja, hebt ja. ja, ja. de groot. Ja, nee, nee. Dat, uh, Moest je ook mee naar die Bonga-Bonga-feestjes? <laughs> Was het maar waar? <laughs> Doei, ja, dat Dat kom je niet? Ik. ik vond het wel mooi om mijn eigen krant te staan met een balkje voor mijn hoofd. Hè? <laughs> of ergens anders. Nou ja, je bent heel veel naar feesten en partijen geweest. Want, want laten we gewoon heel duidelijk zijn: ik denk dat je sommige dingen niet opgeschreven hebt omdat je dat niet kuis vond. Want er komen veel vrouwen voor in je boek. Altijd in gezelschap van andere mannen, overigens. En er komt veel drank voor in je boek. Ja, maar wacht even. Kijk, de eerste plaats... Ik dacht dat het over sport ging, maar het gaat ook heel erg over... Dat valt toch voor mij? Dat valt toch voor mij? Het zijn eigenlijk ook de goede herinneringen. Kijk, vriendinnen die ik in Argentinië ontmoet heb... daar heb ik gewoon fantastische herinneringen aan. Heel... Totdat je Don't Cry For Me Art in so, ging so. zingen uh, ja, aan dat, de barbecue. Toen kreeg ik echt, echt wel weer toen kreeg ik een wonder even, van takt. Toen kreeg ik in, ja, maar, dat had je je niet op dat ik, moment. Nee, nee maar het, het gebeurde in spontaniteit. En het was natuurlijk... Tot dat moment had ik in Mendoza helemaal niet... Je merkte dus helemaal niks. Nee, je was ook van, een jonge knol nog. Hè? Nee, maar je merkte ook op straat, je zag, het werd bij je weggehouden. En dat was zo mooi, dat je op zo, eigenlijk door zo'n incident erachter kwam dat, het dus dat er een heel andere werkelijkheid was. Ja, dat er was. mensen verdwenen. Nou ja, dat er, dat er dus ja. wel degelijk een dictatuur was... waar ja. de mensen heel erg bang Precies. voor waren. Want haar, de, haar, va haar vader schrok zich echt... Uh... Echt uh, een slag in de rond. Ja, die moest je even apart nemen om. Ja, om te waarschuwen. Even, we zitten hier met allemaal geheime genten en toestanden. Maar op, op dat moment, toen je vliegtuig uitkwam, het werd allemaal bij je weggehouden. Dus zelfs als zou je het willen zoeken, ja, ja, je, dan heb je het alleen maar van horen ja. zeggen. En dat was eigenlijk de eerste directe confrontatie. Dat ik dacht, hé, hey, wacht even, hier is inderdaad, daadweer, het is niet eens wat het lijkt hier. Maar is die bijvoorbeeld die sportwereld, die voetbalwereld, is die wat dat betreft veranderd? Want ik krijg de indruk dat de voetballers vroeger gewoon wel een wijntje dronken... en een pilsje dronken en een sigaretje rookten. Nou ja, kruif sowieso, dat weten we allemaal, ja, maar... tot op hoge leeftijd. Uh, gewoon lekker, uh, nou ja, niet losbandig leven... maar ze gewoon wel lekker af en toe de bloemetjes maken. Ja, maar, maar, maar dat is een hele andere tijd. Kijk, we, ik geloof dat wij gingen naar Argentinië... Naar het WK toe, ik geloof met, met, uh, met misschien twintig journalisten van zeven verschillende media. Tegenwoordig is het, uh, is, het, uh, is het een compleet uh, me vol met journalisten die uh, achter Nederland zelfstal en de, en de verdetten aangaat. Vroeger die kan kwam, je niks meer permitteren. Vroeger werd er alleen over Cruijff en Van Hanegem geschreven in de sportrubrieken. Tegenwoordig, elke roddelrubriek uh, uh, of elke, uh, elke gossipblad heeft 30% bestaat uit, uh, uit, uit uh, sporticonen. Ja. Weet je, dat, kijk maar of je, of je nou in, uh, in Spanje de, de, de tabloids neemt... of in Nederland de roddelbladen. Ik geloof dat het 60, 70% van de covers. Het is of Van der vaat, of het is uh, Ronaldo, of het is Beckham. Heel andere tijden. En dat maakt natuurlijk ook... dat creëert natuurlijk ook een situatie met, met de, de sporters... met name de grote jongens. Dat ze heel, uh, heel afstandelijk worden richting de media. Ja, nou de, eigenlijk laat je dat heel goed zien... aan de hand van iemand met wie hij heel... Uh, close bent, namelijk Johan Cruijff. Jij bent een van de twee hm. mannen, denk ik, uit de professionele wereld... die echt heel hecht is met Johan Cruijff. Uh, boze tongen beweren ook wel eens dat jij de buikspreekpop van, uh, van uh, Johan Cruijff bent. Dat, dat heb je vaak gehoord, neem ik aan. Ja, ik hoor ook wel eens dat, dat ze het andersom vinden. Ja, dus, ja, ja, nou ja, goed. De waard ligt in het midden. Okay. Hè? In ieder geval, Johan mag Jaap tegen me zeggen. Dus laten we dat oh, dat hebben. is leuk. Ja, en jij dus mag leuk. ook Johan zeggen ja, ja, ja, Oh, dat is ook fijn. Maar, maar wat hm? hoe, ik weet niks van jullie relatie, laat nee. ik het zo formuleren. kan jij mij iets vertellen daarover? Nou, het heel, heel, heel, is heel mooi. Ik heb drie, vier hoofdstukken aan Johan gewijd in het boek. Ja, het eigenlijk... komt al vanaf pad, uh, ja, de, pagina 1 tot de laatste pagina. kijk Ik heb ook in het begin van het boek al geschreven. dat Ik heb nooit, een boek, ik heb nooit echt idool in mijn leven gehad. Weet je, ik heb nog nooit een handtekening aan iemand gevraagd. Weet je, dat, dat zit gewoon niet in me. Nee. Ik kan me herinneren dat ik ooit in mijn kamer een, een poster van Anderlecht had hangen. En dat was om de, omdat, die had een, uh, een tenue, dat was heel, heel mooi paars. En dat paste goed bij mijn behang. En dat was de enige reden waarom ik het op had gehangen. En voor de rest ben ik idool ongevoelig. En dat geldt ook richting Johan Cruijff, weet je. Het is, we hadden gewoon een klik, al heel jong, of heel vroeg, al een klik met elkaar. Omdat de contact was tussen jouw vader en Johan Cruijff, denk ik ook, of niet? Nou, het hele gek is, daar uh, ben ik pas een paar jaar geleden achtergekomen. Dan zien we hoe, hoe speling van het lot... Uh, Soms, uh, soms plaatsvindt. Dat, toen kwam iemand uh, uit het ijs, die, die had een hele oude foto gevonden van een kampioenschap van ijs in begin jaren 50. En heel gek, mijn vader werd op de schouders genomen en die lag, zat op de schouders van uh, Manuskrijver, de vader van Johan. Oh, wat grappig. Dus ja, dat was heel gek. Dus de vader van Johan had mijn vader opgekrold. Ja, ja. En uh, ik denk, Jezus, ik zeg, dat, dat is ook toevallig. Ni niets is voor niets. En, uh, Nee, maar om het even heel duidelijk, uh, om het misschien wel subtiel te duiden. M mijn vader heeft altijd gezegd, ik, Johan en ik hebben echt een, een, echt een goede vriendschappelijke band. En dat is ook omdat we eigenlijk uh, eigenlijk niet echt iets van elkaar willen. Mijn vader heeft altijd gezegd, die gaf me altijd een, een levensles met Jaap, als je je vriend je vriend wil houden, doe je twee dingen niet. Je gaat niet met hem in zaken en je gaat niet met hem op vakantie. Dat is misschien wel heel zwart-wit. Maar dat heb ik altijd. Je uh, bent niet met hem op vakantie gegaan En nee, ik, ben nou nooit, en hem ik heb ook zaken met hem gedaan. Nee. En, en, maar en, jullie zijn wel zo close dat jij zijn column schrijft voor de Telegraaf. Ja, maar dat is in belang van mijn lezer. Omdat Johan Kruijf hier kan schrijven. Dus dan is het echt gewoon misschien ook weer heel naïef voor. Maar dan lees ik dus een column van Johan Cruijff. Daar staat Johan Kruijf bij. En het is eigenlijk gewoon ja te groot. Nee, helemaal niet. Want Johan Kruijf bereidt zijn columns heel goed voor. Okay. Heeft een uitgesproken mening. Verwoord dat, maar op zijn Johan Cruijffs. Dus dan moet. Ja, om daar. Dat, het moet wel leesbaar blijven. Dus ik zorg dat. Hij net... draagt het onderwerp aan als het ware? Moet uh, ik het zeggen? Uh, en ik zorg dat Nederland. Kijk, maar hij heeft natuurlijk een geweldige visie over sport. Nou, En ik vind dat mag het voor de Nederlandse sport niet verloren gaan. Hij is een baanbreker. En op die manier komt de boodschap op een goede manier over. Ja, ik vond het eerst eigenlijk uh, schokkend. Ik ben, ik ben huh? zelf ook opgeleid als journalist. Goh, ik wist dat helemaal niet dat het dat bestond. Dat, maar ik ben ook blijkbaar heel naïef. Dat de ghostwriters zijn. Maar toen las ik dat je ook Ruud Gullet schreef. Eerder, ooit, ooit, ooit. Ja. Ja, ja, ja. en, en eigenlijk veel, heel veel voetbalcolumns. Dat er maar geloof ik nee. maar één echte sportman is die zijn eigen column schrijft. Nou bij, bij, bij ons uh, even kijken. Zijn het Elf Lange schrijft de eigen column. Mm -hmm. uh, Jacques Brinkman schrijft zijn eigen column. Er zijn een stuk of vijf, zes die hun eigen column. Pieter de... De Hogeband. Schrijf zijn eigen column. En de rest is met, met, uh, ja, met, uh, vaak met, met journalisten. Uh, Van der Spuy probeert het af en toe, maar die zit vaak in tijd, soms in tijdnood, zeker nu. Ja. Nou, dan zeggen we gewoon, luister, dan helpen we je gewoon. Er zijn jongens die gewoon dan een hele dag aan een column zitten. Ja. Nou, dat is dan praktisch onmogelijk. En dan leggen ze gewoon hun, uh, hun visie neer en dan, dan helpen we gewoon met een goalslider. Nou, als als uh, Johan Kruijf een column zou schrijven, dan zou die misschien gewoon zo klinken, bijvoorbeeld. <truimert> Ik vind als je, als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen teven en nooit een goal maken. Er is maar één moment dat je op tijd kan komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. En dat zag je dus op het laatst dat het een, uh, dat het een, uh, een, een geitenkaars werd. Kijk, elk voordeel heeft een nadeel. Maar ja, dat is logisch. Ik schijn het af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel. Het is eigenlijk dat ik sneller denk als praat. Dus dan, vaak ben ik er al voorbij en dan moet ik het nog zeggen. Ja, ik vind het buitenspel als iemand in, in, niet aangespeeld wordt, maar wel zeg maar in theorie buitenspelpositie staat. Nee, dan kan niet dan de later. volgende in erin laten schieten. Nee. Tenminste, vind ik. Maar ik ben niet zo goed in spelregels, maar dat is okay. gevoelsmatig. Hij zei cruciaal iets over zijn eigen. Nou, dat is heel erg waar. Hij, is, hij denkt vaak sneller dan hij praat. Dus dan is, is, zo loopt zijn, uh, zijn mond. Vooruit op zijn uh, nee Nee, hij loopt achter, loopt achter, achter zijn achter, denken uh, aan. Zijn denk aan. Dat, dat, dat is een notendop. Af en toe het probleem. Ja, maar gewoon heel praktisch. Hè? Hij draagt een onderwerp aan en zegt... nou, dit houdt me op dit moment hmm. bezig. Um, en, dan, en dan werk jij dat eigenlijk verder helemaal uit. Ja, uh, maar moet je dan ook nog een klein beetje in de huid van Johan Cruijff uh, kruipen? Ik bedoel, heb nou, je een veertien maar... op je shirt als nee, je het stukje Nee, maar op dit moment of... ken je elkaar zo goed. Dat ja, ik kan die huid is duidelijk. Sommige dingen kan ik bij wijze van spreken dromen. Weet je? Dat, dus als je een bepaald punt heeft, nou, dan twee derde van de kolom kan je eigenlijk al helemaal al invullen, want dat is zijn visie. En hij bereidt natuurlijk ook bepaalde stokpaardjes... Die dan uh, regelmatig terugkomen. Beschouw je hem als een vriend? Zijn jullie vrienden, vind je? Ja, ja, absoluut. Ja. absoluut. Maar hoe, hoe is het om bevriend te zijn bij iemand die zo in het midden van de arena staat? En dan bedoel ik niet letterlijk de arena hier ja. in Amsterdam. Iemand die ook gewoon in de media... Ja, die zo centraal staat en in, in, in, in ja, al een ja. leven lang. Kijk, ik... ik, ik um... Ik doe ze column. Maar bijvoorbeeld het nieuws volgen rond Ajax en Cruijff... dat laat ik andere verslaggevers doen. Bewust? Be ja, 100%. Want inderdaad, dan, zit je, dan kom je dus helemaal met de affaire... zoals je het laatst geweest is bij Ajax. De Ajax-affaire rond de Raad Dat Concercer. De, de fluwele van revolutie. Van dat dat, dat, moet, dat, dat was gewoon, had ik echt mezelf in de problemen gebracht. Jij zegt nu even tussen neus en lippen de fluwele revolutie. Ja. Dat is een term die jij uh, zelf... Uh, nee, dat is ontstaan. Ik weet niet eens wie het bedacht heeft. Jij hebt dat bedacht. Meen je dat? Ja, dat heb jij oh. bedacht en jij hebt dat in de Telegraaf gezet. Ah, Oké, okay, nou. Nou, dat zou kunnen? Ik weet er niet je Er is niet zoveel gebeurd ja. sindsdien. Nou he? ja, maar goed, het was een hele grote affaire. Met ja. heel veel gedoe en gedonder, raad van commissarissen ja. weg, uh, weggestuurd, uh, kruif uh, in, in, in diskrediet gebracht en ga zo maar door. Hoe, hoe, hoe heb jij je daarin uh, gemanifesteerd? Of hoe verhoud je je tot zo'n kwestie? Jouw vriend is het middelpunt van zo'n hele grote nare affaire. Nou, als... En je bent journalist en chef sport. Ja, maar heel simpel... de machtigste krant van Nederland. Ja, nou, is heel simpel. Kijk, het gaat de journalistiek om recht en onrecht. Dus je, dat is de eerste keuze die je maakt. Waar, waar zit het recht en waar zit het onrecht? Heeft, uiteindelijk heeft daar de rechter een oordeel over geveld. Mijn, positie, mijn, mijn houding werd verscherpt toen ik, er, uh, toen ik met toeval erachter kwam... ...dat ver voordat eigenlijk de affaire begon... Dat, uh, dat uh, de Raad van Commissaris bij mijn directie was geweest, met een verzoek om mij te ontslaan. Terwijl ik op dat moment nog niks. er uh, was nog niks aan de hand. Maar je had te maken, natuurlijk, met, met hoogleraren bedrijfsstrategie. Die op het moment dat ze op 1 november een beslissing gaan moeten nemen. op 1 september gaan waar liggen de, risico waar zitten de risico's. Ik heb begrepen dat ze de macht, dat men raad van commissarissen ja? met dat verzoek de macht van de telegraaf in casu Ajax wilde breken. Exact. Wat ze omdat ze je kwamen, heel zegt, erg nauw met elkaar. Nou, nee, uh, maar maar maar, maar Er was ja. op dat moment geen enkel aanleiding. Als jij dan als raad van commissarissen gaat voordat er überhaupt iets los was, gaat proberen om de chef te ontslaan en de kolomverkrijft te verbieden, om te zorgen uh -huh. dat de directie beslist dat de kolom verkrijft. Voor mij, het is nog niet eens voor de rechter geweest, maar volgens mij ben je ook in, uh, juridisch ook in overtreding. Komt dit voor de rechter dan? Ik weet het niet. Het verbaast me uh, dat, dat dat nog niet gebeurd is. Want wat ze gedaan hebben, is in feite: een zakelijk contract van een medecommissaris hebben ze proberen te elimineren. Achter de rug van, van om. Mm -hmm. was gewoon, Daar hebben ze niks mee te maken. Heeft de directie van de Telegraaf jou dit meteen gemeld? Nee, want het kwam eigenlijk. wat er eigenlijk gebeurde was dat... Ik was op een zaterdagmiddag in de Jordaan en ik kom in mijn stamcafé De Kat binnen... en toen begonnen uh, mensen ineens over een stuk een parool van Henk Spaan. Van Jaap, je wordt als corrupt neergezet en uh, je wordt ontslagen. En, ik zeg, wat is dit? Joh? Het is voor uh, poppenkast... Nou ja, goed, ik heb een dikke huid, dus ik las dat ik, nou ja, het zal wel. Weet je, er werd gezegd dat ik in een van de commissies zat, kon verbasten. Uh, dat ik daar een soort van uh, wij, uh, raad van wijze mannen zat. Ik wist helemaal van niks. Maar goed, uh, dat, maar dat ging de week erop, werd het nog scherper gesteld. En toen ben ik naar mijn directie. Ik zei, jongens, uh, komt dit nou uit de lucht vallen? En toen kwamen ze met het verhaal. Omdat we toch de afspraak hebben dat ze ons niet altijd lastigvallen... met elk uh, verwijt of oh. elk incident oh. die bij de directie wordt uh, gemeld. Dit komt allemaal voort uit het feit... Uh, uh, waar je af en toe ook kritisch op, op bejegend wordt... Uh, dat de banden tussen de Telegraaf en Ajax... eigenlijk iets te nauw zouden zijn. Nee, want wij zijn heel erg kritisch op Ajax. Al ja? Doorgaans. Ja, want in feite als je... Kijk, we zijn op een gegeven moment. Ik was het gewoon. Nou, één. kritisch op de Raad van Commissarissen en de Kiezers. Ja, maar, maar, op maar, maar, maar daarvoor ook. We hadden natuurlijk toen. Uh, voordat Johan Cruijff met zijn column kwam over de prestatie van Ajax en Real Madrid. hadden wij ook al een lijn van jongens. Wel, welke kant gaat dit op? Mm. En ook al gezegd, dat heb ik ook in diverse programma's gezegd. maar dat was al twee jaar gaande. Ik zeg: Ajax is groot geworden door zijn voetballers. En in feite is Ajax geen voetbalclub, Ajax een club van voetballers. En dat zie ik dus helemaal niet meer in terug. Dit is eigenlijk een, een soort stille oorlog die jij aan het uitvechten bent. Dat jij vindt dat de macht bij de sporters moet liggen en niet bij de, bij de managers. Uh, Want de, dit zei je in het begin van de uitzending. In het ja, nee, maar dat, dat, dat klopt. Ik, ik vind dat sporters met wit moeten spelen. Maar wel ondersteund door. Kijk, wat er nu gaande is bij Ajax. Dat je dus dat je jonge, jonge, jonge uh, uh, spelers die met, eigenlijk met een nieuwe uitdaging beginnen... dat die ondersteund worden door, door mensen als Michael Kinsbergen... de nieuwe algemeen directeur, door Hans Weijers, door Leo van Dat is, zo hoort het te zijn. En uiteindelijk zijn ze zo opgeleid dat ze uiteindelijk als ex-topsporter... -top, uh, zelf hun stokje door kunnen geven aan, aan, uh, aan de nieuwe generatie. Ja. Dat zou perfect zijn. Ja. Maar je hebt niet zo'n hoge pet op van het management eigenlijk. Maar je kunt ook stellen dat heel veel sporters... Hebben ook niet echt veel managementkwaliteiten Nee, maar die moet je dan ook niet nemen. Nee. Je moet altijd op, op zoek gaan naar kwaliteit. Maar als je dus topsporters geen kans geeft... Ja, dan, dan kom je er dus nooit uit. En wat je dus ziet, zoals de afgelopen twintig jaar in Nederland is... Gaan, niet alleen met voetbal, maar ook met andere sporten. Het heeft tot niets geleid. Maar eens kijken hoeveel miljoenen er verkwist zijn door de jaren heen. Door, door, kijk, want je zit natuurlijk met een... Kijk, wat je nu hebt zijn mensen binnen Ajax, of het nou Frank de Boer is of Edwin van der Sar, die hebben een hart voor de club. Hebben alles al meegemaakt, hoeven het eigenlijk niet meer voor het geld te doen... En, en, en, en hebben hun podium al een keer gehad. Wat je heel erg in de Nederlandse topsport ziet... is dat mensen uh, die, die zakelijk uh, enorm goed hebben gescoord... een totaal ander karakter krijgen op het moment dat ze in, in, de, in de, de profsport terechtkomen. Want het geld... Wat ze dan uh, het geld van een, van een ander blijkt dan heel makkelijk uitgegeven te kunnen ja. worden. Ja, uh, dat, dat, dat, dat fascineert me elke keer weer. Dat, dat ja, als je niet met je eigen geld in zit, is het heel makkelijk om, om, uh, om schulden te creëren. Vervolgens stap je zelf op en je laat je opvolgen met de puinhoop achter. Ja. Nou, dat is eigenlijk uh, een rode draad door de Nederlandse soort geweest de laatste 20 jaar. We hebben gesproken met een man die de koep van Kruif heeft gemaakt. Ja. Menno de Geland die ken je ongetwijfeld ja. als redacteur van Nieuwsuur ook... en de schrijver van dat boek De Koep van Kruif. En hij zei namelijk tegen ons... er is sinds me mensenheugenis een symbiotische relatie tussen Ajax en de Telegraaf... vergelijkbaar met Bayern München en het dagblad Bild. Als er een strijd is bij Ajax, is de Telegraaf daarin betrokken. Twee raden van commissarissen hebben geprobeerd... de rol van de Telegraaf in te perken en dat is ze niet gelukt. Dat is waarschijnlijk dan die koep waar je... Mm -hmm. het zelf net over had. Daarentegen heeft de Telegraaf ongemeen fel en hard ha uitgehaald... naar leden van de, van de Raden van uh, Bestuur en de Rade van uh, Toezicht. Onder andere is Edgar Davids ervan beschuldigd een bounty te zijn. Dat is pure karaktermoord geweest van de huidige chef voetbal, Va Valentijn Driessen. En ik denk dat de Telegraaf veel te ver is gegaan. En ik ben ook benieuwd hoe Jaap de Groot... Hierover denkt Jaap de Groot zit hier. Hoe denkt hij daarover? Nou, in eerste plaats, dat Menno de Galan niet objectief is... want de heer Uri Koronel, de oude voorzitter... wist een half jaar van tevoren al te vertellen... precies wat er in het boek zou komen. Dus, uh, dus, en dat zie je ook aan het boek. Er staat op een gegeven moment ook een, uh, een hoofdstuk in... want Menno heeft me diverse keren gebeld... Maar op een gegeven moment staat er een hoofdstuk in en die is vrij cruciaal. Want er wordt of meer gesuggereerd dat er sprake van een scenario... over een telefoongesprek wat ik met Rob Been zal hebben gevoerd... Ja. daar heeft hij met mij nooit over gesproken. Er staat dus volgens hem letterlijk in wat er besproken is. Alleen, dat volgens mij kan alleen Rob Been dat weten. En ik uh, kan dat weten. Nou, blijkbaar is hij ervan uitgegaan dat Rob Bain, uh, de versie van Rob Been klopt... En ik zie daar dingen in staan die gewoon echt zo simpel te ja, tackelen waren. Ja, ja, je gebeurt. bedoelt nu te zeggen, hij heeft geen hoor en wederhoor toegepast. Nou, nee, maar hij, hij was gekleurd. Hij is gekleurd. Mm -hmm. Want de, de, de, dat bounty-verhaal van Edgar Davids had alles te maken met de reacties... Want hij, kijk, hij, hij laat maar een deel van het verhaal horen. De reacties op de, op de dag dat Johan Cruijff uh, beschuldigd werd van racisme... Ja. uit de Surinaamse wereld. Die op een gegeven moment, Edgar Davis, behoorlijk onder vuur genomen. En er stond ook duidelijk in dat in de Surinaamse wereld. werd Edgar Davis gezien als een bounty. En bounty is dan iemand ja, die. Ja, iemand nou die precies, zit van binnen. En s'avonds kwam ook een heel. Uh, heel uh, waar hoor je ook niemand meer over. kwam ook een heel cruciale Twitter van, van Edgar Davis. die aangaf van. Johan Cruijff is geen racist. Uh -huh. Dat is dezelfde avond gebeurd. En ja, wat hij dan roept over. over, over dat de relatie met Bayern Biel daar werden gewoon strategieën afgesproken over hoe je... Dat, ik, ik heb nog nooit met een voorzitter of met een directeur van ICE... rond de tafel gezeten om een strategie te bepalen. Dat kan ik gewoon... Uh hier in alle eerlijkheid te bepalen. Dus ja. kijk, dit is allemaal ingegeven. Dus op een gegeven moment zijn er uh, commissarissen geweest... die daar een paar maanden binnen Ajax zaten. Die hebben met bepaalde mensen gesproken. Die hebben op een gegeven moment dachten dat ze de wijze in pacht hadden. Die zijn met, met, uh, met allerlei uh, statements gekomen. Onder andere dat uh, de vrees binnen, de, uh, binnen Ajax was ten opzichte van de Telegraaf. Dat daar een angstcultuur was. Ik heb het nooit gemerkt. Weet je, het zijn dingen naar buiten gebracht... puur om de publieke opinie te, te beïnvloeden. Te beïnvloeden. En... Maar denk jij niet wat, wat ik namelijk altijd denk? Ik ben hier helemaal niet bij geweest. En ik... Kijk, want hoe kan hij nou zeggen dat er veel te hard is aangepakt? Dus je ziet dat, dat ze mij uh, uit, door lekken... Uh, vanuit, vanuit de Raad van Commissarissen... voor mij voor corrupt hebben uitgemaakt... voordat er überhaupt nog iets gaande was. Dat er op een gegeven moment Johan Cruijff als racist is, is neergezet... na aanleiding van een incident wat plaatsvond op 18 juli... werd er... Werd er, werd er uh, even kijken, wat is het? Vier maanden later werd er ineens uit de kast getrokken, dat onderwerp. Terwijl ik dan denk, op dat moment... ja, wacht eens even, hoe kunnen jullie dan vijf, zes keer bij elkaar geweest zijn... als, als het zo erg geweest is? Dan ben je als, raad, als voorzitter van de Raad van Commissarissen... geen knip voor je neus waard... Als je met een racist aan tafel zit. Tjö maar, maar, Ling niet te vergeten. Moet je ja, kijken wat die voor zijn kiezen heeft gehad. Ja, maar waar dus, geen enkel. We hebben een rechtszaak. Uh, ja, dat speelt in, nog. Nou, ik ben in, benieuwd hoe dat groep, gaat lopen. En, en, maar even, even ja? een vraag. Want, want ik. Gewoon even. Misschien kunnen we het spelletje ja. doen. Kort antwoord. Ja, dat okay. werkt nog maar 3 minuut 53. Uh, waar rook is in het vuur. Zou je kunnen denken. Je zou ook kunnen zeggen van. Weet je, misschien moeten we dat Ajax even gewoon dat Ajax laten en gewoon alleen die verslaggeving doen. Want, want, want, dat doen we toch? De telegraaf zit er toch wel behoorlijk bovenop. Ja, dat, we, kwestie... dat, dat doen we toch? Ik, ik... Jij hebt niet het gevoel dat jullie er heel erg bovenop zaten op die kwestie, uh, Johan Kruijf. Ja, uh... natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Omdat, nee, maar ik bedoel om... het buitensporig. Nou, act... nee. Kijk, uiteindelijk was het dus zo. Activistisch. Dat, nou, ik. nou het, kijk, het was natuurlijk een hele bizarre situatie, omdat, omdat het werd zo ongelooflijk hard gespeeld. Dat je kon, gewoon, je kon gewoon niet verslappen. En uiteindelijk waren. Eigenlijk VI en, de, en, en, en Telesport waren, waren, waren, waren de enige twee. die, die, die nog, een, uh, nog op een gegeven moment. de rugdekking gaven aan, aan, het, aan het spelersproces. Waarom houdt dit boek in 2003 op? Waarom heb je dit niet meegenomen erin? Dit nou, is toch wat. Iedereen nee. wil toch jouw kant van het verhaal? Nou, ook, dat, hoor. Mag, dat, dat wordt misschien deel 2. Het boek is bewust de periode geweest. waarin ik uh, mijn liefde voor het voetbal heb uh, ontwikkeld. En eigenlijk vanuit de vrije geest die ik, uh, die ik had in die periode. Uh, en die hele van... Ajax-kwestie, dat is niks nou, meer Ik ben in 2006 chef geworden. Toen is mijn leven als journalist heel erg veranderd. Ja. En dat wilde ik hier uithouden. Ja. De... Ik begrijp de... niet echt ten voordelen, of wel? Nee, nee. Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen... dat Je bent nog eer... wel chef, maar niet lang meer, denk ik, hè? Nou, dat weet ik niet. Kijk, oh. Het punt was, ik ben in 2006 chef geworden. Ik heb al gezegd, voor het eerst in mijn leven doe ik iets wat ik helemaal niet leuk vind. Maar het is wel fascinerend. Waarom doe je dat dan? Omdat je ik... had namelijk al een mooi leven, heb. Omdat ik moreel verplicht ben aan mijn krant die me zoveel uh, geboden heeft. Omdat jij dertig jaar hebt mogen reizen, moet jij nu gewoon... Uh, uh, uh, moet jij nu uh, de Toen uh, ik uitdelen, gevraagd werd, moet je... Functioneringsgesprekken doen. Moet ik functioneringsgesprekken op, alsjeblieft? Ik, nu ik heb nu ja, Maar ik ja. heb gehoord dat je maar één keer per jaar vergadert. Ja, en ja, nou, alleen op maandag ook. <laughs> ik, ik weiger... Ik op he. niemand. En, nou, nee, maandag ben ik, voor, uh, ben ik 24 uur... Uh, Stop dan nou toch gewoon mee... Dat is, dat is toch de, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet gewoon leuk weer oh, gaan hey, schrijven. Hey, ga jij een actiegroep oprichten? Ja, en, en, en, en, en, Jaap, de Groot moet, moet terug naar Amerika. <laughs> nee. Ja, nee, maar ja, goed. Maar, maar het is inderdaad, dit, dit boek is zeg maar de fase van, de, van het vrije leven van een journalist... die eigenlijk zijn ogen te kost kon geven in alle opzichten. De tweede fase, en de, en de uitgever het Neigen van dit maar heeft wel tegengezet we zouden graag deel 2, is eigenlijk dat je als chef in een de, in de soort politieke traject ja. terechtkomt En dat vond ik in dit boek niet passen. Nee, nou dat lijkt me best een aardig verhaal. Ik wil me van dit maar niet afvallen. Maar het is natuurlijk veel minder romantiek dan dit boek... waar gewoon vrouwen met benen van drie meter en heupen die in 90 graden kunnen draaien... en spannende ja. voetbal. Ja, dat heb ik allemaal gelezen hoor. Het staat er allemaal in. Ik vind het gewoon spannend. Het zijn okay. leuke jongensverhalen. Een soort kuifje in de, in de wereld van de sport. Nou, maar er zit ook wel op het laatste ook... Uh, zie je ook het politieke, ja. het politieke verhaal met Noord- en Zuid-Korea. Je, je loopt ja, ook gewoon Nelson tegen... Ja, zoals Mandela, Zuid-Afrika, in. De... en Argentinië is ook niet helemaal zonder politiek. Maar ik moet je nu dwingen om op de tegel te gaan schrijven. Ja. Want dan kan ik zeggen dat zometeen in twee dingen... na acht uur Ellis de Bruin gaat praten met Irma Schrijf, ja. teamleider van het Landelijk Bureau voor Personen. en Alzheimer-patiënt Leo van Dijk, die een brochure heeft geschreven... Alzheimer voor beginners. Nou, dat gaan wij dan ook allemaal maar vast lezen. Uh, wat komt er op je tegel, Jaap ja, de Groot? Mag ik het Engels of in Nederlands? Dat is mag het. allemaal. We ja, zijn heel vind, internationaal. Ik, ik, vind, ik vind vrije gegeven, maar ik vind free spirit eigenlijk ja, beter. Ja, zeker bij een oude Indiaan. Ja, free spirit. Leuk. Ja. Dank dat je er was. Er komen heel veel reacties binnen. Die gaan we allemaal hoofdpersoonlijk de Jaap de Groot laten, laten beantwoorden. Dat lijkt me het leukste. Jaap de Groot kom ik laatst nog tegen. Oh. Oh ja, het gaat wel heel erg over Johan. Dank je wel dat je er was. Oké, okay. <laughs> dank je. Dank meneer De Groot. Dit was aflevering Laat Me Denken 2362. Morgen ontvangen wij dichter Mustafa Stito... die na tien jaar eindelijk weer een nieuwe bundel heeft. Tempel. Tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vrijdagavond van 7 tot 8. Mangiade. Vissen op zee met rede Roos van Duin. Beter bekend als Mrs. Vis. De grote gerookte zalmtest met Frank's Heijn En de drie beste recepten voor ton. Luister naar Mangiade. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5Monden. Kijk naar bekroonde films met Nederlandse ondertiteling, documentaires en interviews met de sterren. Meer info op tv5monden.nl. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de Dreigroschen-oper van Kurt Weill op 22 mei. Beleef de jaren 30. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Zeg Peter, Bart, jij weet nogal veel van ICT. Als wij een ICT-partner willen die klantgerichte oplossingen biedt, aan wie denk jij dan? Nou, persoonlijk denk ik aan Simac. Simac vertaalt technologische ontwikkelingen in praktische oplossingen in nauwe samenwerking met de klant. Hoe weet jij dat toch allemaal? Door persoonlijke ervaring met Simac. Kijk maar eens op simac.com.